De bischop van Hasselt zei dat de hele natie in diepe rouw verkeert. Iedereen is vertwijfeld. We zijn allemaal verschrikkelijk bedroefd, zei hij. Morgen is in België een dag van nationale rouw. Om elf uur wordt in heel België een minuut stilte in acht genomen en de vlaggen gaan half stok. Dat laatste gebeurt ook op overheidsgebouwen in Nederland. Bij het busongeluk kwamen zes Nederlandse kinderen om het leven. één minder dan eerst werd gedacht. In totaal vielen er 28 doden.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 Ja, de muzikale concurrentie is uh, ook groot. Uh, we hadden net uh, Double Crust, uh, die uh, ja, min of meer ook opgehouden zijn te bestaan. Uh, datzelfde geldt ook voor deze band. Ook een band uit de streek, uit uh, de Bollenstreek uh, komen ze oorspronkelijk. Maar ze hebben min of meer uh, hun, uh, hun basis in Haarlem uh, liggen. Pieter, Jozef en Bart. Uh, ze vormden een... Uh, ja, iets meer dan twee, drie jaar Revolva. Ze hebben, wel geteld, één album uitgebracht. Dat is, uh, ja, dat album, dat ben ik even, uh, Light of the Night heet het, geloof ik, hè? Ja, precies. Ja. Uh, en dat nummer wat je net hebt uh, kunnen horen, dat was uh, denk ik ook misschien het meest uh, zware nummer wat, uh, wat er uh, op te horen is. Dark Heart of Love. Uh, ze hebben aardig wat, uh, ja, wat zaaltjes, in, wat zaaltjes uh, gespeeld. Zaaltjes... Zalen, Duiker. Uh, uh, natuurlijk uh, onze eigen patronaat in Haarlem. Maar ze hebben ook geloof ik uh, ja, uh, in Den Haag uh, gespeeld. Ook niet in uh, een lullig uh, zaaltje. Maar gewoon ook uh, waar zo'n uh, mannetje of 100 tot 200 wel in kunnen. Dat uh, is toch uh, ja min of meer niet goed genoeg. En niet meer genoeg om uh, ja, min of meer ook de energie te hebben om door te gaan. En dus hebben ze besloten om... Ja, Ermee te stoppen. Gebeurde allemaal. Eh, halverwege februari. Toen hielden ze ermee eh, op. En ze hebben de handdo handdoek in de ring gegooid. Eh, aan alles komt een eind dan toch ook weer. Het is wel jammer. Eh, want. Eh... De band had naar mijn idee best wel uh, meer eruit uh, kunnen halen. En ze zat er misschien ook wel meer in. Als die andere verrekte uh, radiostations hadden meegewerkt. Uh, aan ons hebben we het tenminste niet gelegen. Uh, nee. nee. Ja, we hebben het vaak genoeg gedraaid. Wij, hebben, uh, ja, maar uh, wij zullen het vaak, blijven draaien. Uh, ja, wij zullen het ook blijven draaien. Uh, want uh, het nalatenschap van, uh, de nalatenschap van uh, Ravolva dat is uh, uh, ja, gewoon uh, goed genoeg om hier op de radio uh, voor de te, te, te, te worden. Of tenminste uh, te draaien. En uh, ik zou bijna zeggen: Revolver schiet niet meer met scherp. Zo zou je het ook wel kunnen noemen. Uh, ander verhaal uh, voor de mensen die onze. Uh, um, ja, min of meer. Facebook-pagina volgt. Ik kom, ze wat niet eens zijn. Mijn bek uit, ze wat. Maar uh, mensen die onze Facebook-pagina volgen, die zien dan op een gegeven moment dat, het, uh, dat wij. Uh, ja, min of meer ook bezig zijn om. Het uh, verhaal van Ethereal een beetje te volgen. Want uh, Ethereal werkt aan het debuutalbum. Sinds de band in 2010 eerst erop. Agda Award heeft gewonnen. En later de grote prijs van Nederland. In de categorie Rock Alternative. Heeft deze band toch al het nodige achter haar naam staan. Zoals bijvoorbeeld de Zwarte Cross. Dat is ergens uh, in de Achterhoek. En hebben ze ook nog uh, de EP afgeleverd. Uh, Lunacy Falls. En nou was er onlangs... Uh, zag ik even iets voorbij komen. Ik denk dat die uh, min of meer erop gezet is door de drummer Elko van der de Meer. De Ethereal Studio Report, de drum recordings. Nou, dan zie je ongeveer hoe dat uh, eraan toe gaat. En wat er allemaal komt bij kijken om zo'n metal album eigenlijk, want ja, het is toch echt uh, heavy shit, om het maar zo te zeggen. Om dat uh, te gaan uh, dat te gaan spelen. Laten wij nog eens een keer, heel fijn, van uh, uh, dat EP'tje in de Loenen in vals. Nog eens een keer we beginnen met dat fijne openingsnummer. Uh, Daar moet je hier. hem wel aan me geven. Heb ik hem, hem, hem, hem gegeven? Oh. Hij ligt ergens halverwege. Oh, hij ligt helemaal halver oh, halverwege. <laughs> ik, ik, ik had hem al. Ik dacht, ik had hem al aan je gegeven, niet dus. Gaan we, ga, gaan we nu uh, het openingsnummer draaien? Moet ik alleen even weten. Dat heb jij vast. En uh, zeker uh, nu voor, uh, voor je snuffert uh, liggen. Wat bedoel je rel Relentless Revelations? Ja, laten we dat maar eens gewoon doen. Dat lijkt me gewoon een uh, geweldig strak plan. Om uh, even te laten weten, hier zijn ze dus met de Relentless Revelations. was dat met Suck It Up. Um, wat ook wel zo uh, grappig is dat ze in Tilburg uh, de boel op stel te schijnen te hebben gezet, uh, deze band. Um, ze komen hier uit de, de buurt, uit, uh, uit Haanem en uh, de Eimond. Daar komen ze vandaan. Dus uh, Ze geven altijd trouw een uh, min of meer een demo. En dit was de tweede demo die ze hebben afgeleverd. Uh, Schijnt dat ze weer met materiaal bezig zijn. Dus uh, dan maar ook maar weer eens even de etering uh, gedonderd. Uh, het uh, tweede EP'tje wat we hier hebben liggen. Tweede demo. Uh, Sakaedab was uh, daar het nummer van wat je hebt uh, kunnen horen. En daarvoor natuurlijk de uh, Relentless Revelations van de winnaars van de Rob Agda Award uitgaven 2009-2010. Dat was de allereerste die, uh, die we meemaakten voor uh, CFM en uh, zij. We vonden hem toen Ethereal, maar wat hij dus toen nog. Uh ja, min of meer dan een half jaar later. Toen wonnen ze in de categorie Rock Alternative. Ook nog eens een keer de grote prijs van Nederland. En sindsdien is het met Ethereal eigenlijk ook alleen maar omhoog gegaan. Wat dat uh, gaat. Uh, zwarte Cross, zei ik al. En uh, de EP Lunacy Falls. Wat heel erg leuk is. Is het laatste nummer wat ze hebben erop uh, gezet. Van die EP. Uh, die schijnen ze ergens uh, opgenomen te hebben. In een van de slaapkamer. Een slaapvertrek. Met een simpel microfoontje. En uh, nou, zo hebben ze dat... Uh, nummer in elkaar gezet. En de rest hebben ze eromheen afgemixt met kuiden muziek, zeg maar. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat is uniek, als je het mij vraagt. En wanneer ja, ze echt met het album gaan komen, dat weten we niet precies. Kijk ook eventjes bijvoorbeeld op, op hun pagina, maar ook op die van ons. Want we zullen de delen gaan volgen van Ethereal. Uh, dus mocht je uh, zeggen van nou, dat, uh, daar zijn we geïnteresseerd. Dan zouden we ook uh, gewoon zeggen: like onze page maar uh, een beetje. Dat hebben er al uh, een stuk of wat hebben dat, uh, gedaan. 55? 55 worden er alleen maar meer. Dus uh, het, het gaat, gaat uh, heel erg leuk worden met uh, dit, dit programma. Um, ja, ik heb nog iets uh, Waar ik even nog de, de, de, cd's, of de, de, de computerversie Of de computer even bij nodig dus, uh, En daar was ik iets aan het zoeken Maar ik ben het dan weer kwijt Wacht even, ik heb, ik heb het wel hier heb ik het. Um, hij schijnt binnenkort met een album... Nou ja, moet ik dat nu gaan draaien? We zitten toch een beetje... Nee, we wachten daar nog even mee. Want ik bedoel, we zitten net een beetje in een wat, wat harder ritme. Dus ik stel dat nog even uit. Uh, eerst gaan wij even weer wat... Uh, beast muziek draaien. Dat doen we met... State of Negation en Corruption. ...is dat toch uh, folk metal? Uh, zo omschreven ze het uh, in een uh, aandeel dat ze dus mee mochten doen in de voorronde van de Rob Huckdown wordt. Noord naar met Storm. Of ja, ja, zo omschrijf ik het ook. Vier, uh, vier bandleden. Eén dame, Jenny. En de andere drie heren, David, Joas en Ron. Dat zijn uh, de andere factoren van uh, deze band... En ik, ik heb ze toen aan het werk gezien en ik vond het gewoon heel geestig. Ook de manier waarop ze bijvoorbeeld dit nummer in elkaar hebben gezet. Storm heet het nummer. En ja, daar hoorde je alleen prominent het stemgeluid van Ron. Hoewel David uh, ook nog wel wat kan. Daarvoor nou, State of Negation uh, met het nummer Corruption. Er is een leuke videoclip van. of een nou, ik vind hem. Het uh, is, is een fijne videoclip. Die uh, Tristan en zijn mannetjes uh, in, in elkaar hebben gezet. Uh, ook zij komen hier uit de buurt. Uit de Eimond komen ze vandaan. En uh, ze zullen ook misschien nog wel opduiken in uh, ja, de Eimond uh, Popprijs. Die inmiddels ook al eens is er begonnen. Overigens is dat niet het enige. Uh, over uh, bandcontesten of songcontesten. Uh, nou, had ik ook begrepen dat Duiker. Uh, met de meer Popprijs bezig is. Dat uh, zal ook uh, zijn gaan krijgen. Waar ook een aantal mensen zijn. Mogen wij dan meedoen? Als je een band bent. Bijvoorbeeld uit Hillegom of Harem? Ja, ik zeg van wel. Want waarom? Uh, kijk, ik bedoel, als er een uh, Amsterdamse band, een halve Amsterdamse band en ook een halve band uit de Bollestreek. Ethereal is bijvoorbeeld het bewijs. Die komen uit de Bollestreek. En uh, winnen de Roppelacta wordt. Ja, dan denk ik van uh, dat hoeft niet alleen maar een Haremse aangelegenheid te zijn. En dus ook niet een Haarlemmermeerse aangelegenheid. Is er nog iets wat ik uh, tegen... Uh, tegen ben gekomen uh, Dat is uh, van de Island Sessions Dat is, dat is ook wel uh, grappig hoe dat is uh, Dat is min um, of meer Een min of Ja, uh, hoe noem je dat Een songwriters uh, Bijeenkomst uh, Op een van uh, de eilandjes Op uh, de Vinkerveense uh, de plassen. Ik moet het goed zeggen en ja, daar is... Vorig jaar zijn daar bekende en wat onbekende singer-songwriters... Die zijn met elkaar in de slag gegaan. En die kunnen dan uh, nummers schrijven. Uh, een uh, kleine week lang. Dat uh, doen ze dan ergens op een eilandje in, uh, in de buurt uh, van Vinkerveen. Vorig jaar uh, waren daar onder andere bij betrokken... Birgit Schuurman, Bart van Liemt van De Sheer. En uh, bijvoorbeeld ook uh, Jelka van Houten. En dacht ook Sabrine Stark. De wat onbekende mensen... Dat waren Mirjam Gaasbeek. Suus de Groot. The night, zoals je het wilt noemen. En uh, onze Fabiana Dammers, die, uh, die daaraan mee had uh, gedaan. Maar dit jaar uh, willen ze dan toch ook uh, wat meer een, een, een wedstrijdelement uh, inzetten. En dat zal dan ook uh, gaan, uh, gaan gebeuren. Je kunt, als je naar de website van de Island Sessions gaat, uh, dan zie je links bovendien de website dat je je eigen song uh, op kan sturen. En wie weet, want dan zijn er dus mensen van uh, Bladehammer Music, die dit onder andere. Ook organiseren. Uh, die gaan dat afluisteren. En die sturen je een uitnodiging als de song goed genoeg is. Nou zeggen wij van, uh, ja, van Alternative jongens, luister eerst eens een keer naar Rogier Pelgrim. De jongen heeft een dijk van een stem en ik zou uh, naar mijn idee zou die er niet uh, meer staan uh, op, op zo'n uh, zo island uh, sessions. Maar wie, uh, wie ben ik? Het gaat natuurlijk om um, wat uh, talent uh, inhoudt. En daar uh, zullen ze daarbij, uh, Bladehammer toch wel hun hoofd over, uh, over gaan buigen. Of hun hoofd overbreken. En uh, ja, min of meer uh, nagaan denken wie ze dus echt een uitnodiging sturen. Dus mocht je uh, ja, min of meer geïnteresseerd zijn als muzikant zijn... en ik weet dat er ook uh, muzikanten hier uh, naar dit uh, programma zitten te luisteren... dan uh, kun je dus links bovendien in de website bij de Island Sessions... Uh, je song uploaden en dan moet je even afwachten... of er daadwerkelijk ook uh, dat je uitgenodigd wordt... om deel te mogen nemen aan de Ireland Sessions die worden gehouden van 7 mei tot en met 12 mei dus dan weet je in ieder geval dat je dan met uh, je muziekinstrument eventueel uh, terecht kan dat eventjes uh, voor de mensen die uh, dat willen weten uh, ik laat uh, ja, zullen we dat ook maar even doen uh, de Translated met uh, Rebellion die gaan we nu eens even fijn draaien Was hem dus. Uh, deze translated. Uh, Frank. Uh, Schalkwijk heet hij geloof ik. Ja, ik weet het. Ja, volgens mij. Nee, Van Doesburg. Uh, van Frank Doesburg heet hij. Schalkwijk zit bij uh, de Cosmo Carnaval. Dan haal ik de twee namen door elkaar. Maar uh, deze, uh, die, deze jongens translated, hebben meegedaan aan uh, de voorronde van de wordt Helaas hebben ze het uh, niet uh, gered. Min of meer. En dat is spijtig. En dus hebben we ze nog eventjes hier op deze zender laten horen bij CFM. Rebellion heette het nummer. We gaan weer verder met muziek. En dat doen we met andere muziek. Met de band die vorige week, twee man waren dat, dat waren... Elma en uh, Rikke die uh, van uh, Halfway Station hier kwamen om het album, uh, over een album uh, te vertellen. hun kerstfeestalbum en dat heette uh, Moonshine. Uh, Moonshine, uh, dat hebben we gehoord. Uh, dat was een heel mooi nummer. Maar uh, inmiddels circuleert er ook een ander uh, clipje op YouTube. Uh, die hebben ze opgenomen en geschoten in de studio van uh, Excelsior. Uh, de platenmaatschappij waar ze uh, hebben... Waar ze deze plaat hebben opgenomen En het nieuwe nummer wat je min of meer Tenminste gaat horen, ik weet het niet helemaal zeker Misschien word ik wel op mijn vingers getikt Maar het heet Alina en daar gaan we nu even naar luisteren hey. Het was een come on over van uh, uh, Joris Zwart. Uh, bracht de tijd op, uh, nou, ver, uh, het is alweer um, verder dan kwart voor tien. En dat betekent dat we weer eens eventjes moeten gaan praten over nachtverhalen en uh, dergelijke. En daarvoor hebben we natuurlijk Jarl van Malta aan de telefoon. Jarl, goedenavond. Goedenavond, Jarl. Ja, want het is uh, de derde donderdag alweer. Het schiet alweer op. Ja, het gaat hard, hè? Ja, uh, je zou zeggen vijftien. Ja, maar als je goed terugrekent, heb je acht en één. En dan is het inderdaad de derde donderdag van, uh, van deze maand. Ik ben um, goed wakker. Wat zeg je? Je bent goed wakker. Ja, ja, ja, ja jij bent lekker scherp. Dus dat gaat wel goed komen. Ja, want je hebt niet stilgezeten de laatste tijd. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik blijf gewoon doorgaan Ik met mijn, mijn nachtverhaaltjes en uh, ja, super leuk dat mensen daar uh, uh, positief op reageren en we ja, zingen natuurlijk ook. En ik heb nu ook weer uh, uh, daarnet een, een, een link van optreden van wat op YouTube stond mm -hmm. en dat heb ik ook even neergezet en daar komt ook poëzie voor en zang en ik vertel over mezelf. Dus ik vind het ook leuk gewoon om dat nog even extra aan te brengen en ja... Uh, yeah. Dus het gaat eigenlijk wel lekker. Ja. Uh, nou ja, uh, ik weet niet of je nog... Uh, misschien binnenkort nog iets van jezelf la laat horen... In, in een een of andere gelegenheid. De... Dat zou zomaar kunnen in Haan, in de omgeving. Ik weet het niet. Uh, nou, ik ga even kijken. Op 22 maart, volgens mij, dat is, dat is aankomende donderdag. Ja. Dat is eigenlijk vandaag al weg. Dan deed ik veel op in Café de Wagen En dan zal ik er een aantal uh, gedichten voor dragen. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en, en die heb je ook, uh, heb je ook uh, al klaar, of wat dan ook? Dat zijn... uh, ja, ja, ja. Zeker. Ik heb uh, gelukkig redelijk rijk uh, gekamput uit uh, best wel wat gedichten. Dus ja, ik, uh, ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik leuke sfeer daar. Ze hebben muziek en uh, serieuze richten en humor. Het is eigenlijk een hele leuke avond. Het is ook gratis toegankelijk en toegankelijk. Er is een man, die, uh, Appie, die heel mooi piano speelt. En, ja, er zijn altijd drie blokjes. één blokje met dichters. Twee en derde blokje ook met dichters. En dan in het middenblokje wordt altijd iemand geïnterviewd. Een muzikant of een filosoof of een, een dichter. Een zanger en zanger. Het is hartstikke leuk. Dus je ja, hebt toch een beetje reclame maken. Maar uh, ja, Café de wagen is natuurlijk ook gewoon een prachtig café van binnen. Dat ja. ademt ook een sfeer uit. Ja, ja dat ja, ja, Nou ja, goed, de laatste keer dat ik er geweest was, uh, traden daar drie sing-songwriters op. Uh, ja, ik ja, jou... ook bij. <laughs> Daarom. Uh, het was de laatste zondag dat we nog konden schaatsen op uh, het Spaarne, kan ik me nog herinneren. Dus ik uh, kan je nagaan hoe lang dat alweer geleden is. Ik denk dat, ja, dat het al dikke maand wel. terug is. Ja, ik dat want de maand is eigenlijk helemaal niet zo lang. Omdat er zoveel gebeurt, althans als ik voor mijn jouw in mijn eigen leven ik zo druk, dat dan dan, ja, het vliegt erom, het al ja. eigenlijk Ja. Helemaal... Goed, uh, ik, ik, ik, ik heb iets uh, vernomen van... Van, van, ja, je gaat iets, iets, iets vertellen uh, Een nachtverhaaltje Wat je al eerder uh, erop hebt gezet Voor de mensen die uh, jou volgen op Facebook uh, die, ja. die, die kunnen daar uh, ja, min of meer getuigen van zijn Dat je er bijna elke avond een nachtverhaaltje op zet uh, ja. dit, dit was uh, Een iets over een zakdoek Heb ik het goed? Ja het is eigenlijk wel gewoon een beetje Het is natuurlijk wel mijn schaal Maar ik, ik probeer natuurlijk ook, gewoon wel, uh, probeer ik ook gedichten te maken Met een andere invalshoek om het net even spannender te maken ja. En uh, ook niet dat het allemaal Te veel op elkaar gaat lijken. Dus dan had ik het gedicht gemaakt, het heet een zakdoek, dus uh, ja. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd, laat maar horen. Oké, okay, nou, de zakdoek. Ik wou dat ik een zakdoek was, dan droog ik de tranen van velen. Ik wou dat ik een zakdoek was, dan verlicht ik de pijn, ontstop de neus en los ik het verdriet op in de lucht van het bestaan. Ik kom van tas in jas, in de trein en in de bus. Je vindt mij op vele plekken, je kunt mij vele malen gebruiken. Het zout van de tranen in de diepste, diepste ruiten Ik denk na over mijn leven Over mijn verdriet en pijn Zo absorbeer ik ook mijn eigen zeer En voel me zelfs een beetje opgelucht Maar ja, ik ben geen zakdoek On a cloudy day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 This is Two, oh one, two, three, four. Angela Moira. Twee weken geleden hier bij ons in de studio. En die opname, die opname, we hadden net even een een of ander, ander programma. En dan merk je ook meteen van... Uh, ja, het is echt, het zonde. Het is het net niet, hè. Maar als je dit programma er dan tegenaan zet, het, dan hoor je eigenlijk hoe mooi die opname van Marcus van Dam is uh, geworden. En Ik ben er wel weer trots, op. Ja, buikwerk, ja benieuwd, eigenlijk, eigenlijk moet je eigenlijk Hij zeggen... Hij doet het wel weer. Hij uh, doet het wel weer hè? Dus moeten we eigenlijk... Uh, Proficiat, uh, meneer Van Dam. Dank je. <laughs> een beetje in de, in de stijl van uh, Suus de Groot. Uh, ik, uh, ik, ik vind dat je, uh, wat dat aan gaat, mag je weer best trots op jezelf zijn. Dus hoop uh, alleen dat, dat andere mensen hier in de omgeving dat ook vinden. En dat ook hebben geluisterd van wat voor vakwerk je eigenlijk hebt afgeleverd. Tenminste voor iemand die alleen maar hè, één keer in de week uh, hier een uh, programma doet. Uh, ja, als hobbyist zijn. Als hobbyist. Uh, dus dat vind ik niet verkeerd. Uh, Timit was dat, uh, Angela Moira heeft uh, trouwens ook een, uh, een ander verleden, da daar wil ze het liever niet over hebben. Ze uh, schijnt uh, meegedaan hebben aan een uh, talentenjacht, talentenjacht, dat is Pascal van de Beek niet helemaal onbekend, hè? talentenjachten. Ja, nee. Doe niet, nee. Nee, ik geloof het bedoel ook bedoel niet. niet. <laughs> nee, is, dus, uh, en, en, ja. Uh, ze heeft daar, daar uh, min of meer. Uh, het eerste, de eerste schreden gezet. Maar toen dacht ze: van ik kan nog volgens mij veel meer. En dat werd gelukkigerwijs opgepikt door. Uh, een music manager hier uit de buurt, Menno Timmelman, en die heeft gezegd: kom jij maar lekker gezellig bij ons in, in de stal zitten. En nu zit ze daarbij. En ja, de rest is historie. Want vorige week Beth Hart in het voorprogramma. En morgen, dus nogmaals, in het afsluitende gedeelte van de concert van James Morrison in de Heineken Music Hall. Ja. En dat heb jij hier net gemaakt, zo'n opname hier in de studio, waar zij zat te spelen. Waar Pascal nu eigenlijk een beetje zit zou je ja, ja. dus, ja, ja. <laughs> dus wat dat er gaat, zijn we er... Nou, we zijn er eigenlijk ook geloof ik een beetje doorheen met dit programma. Toch, of niet? Ja, bijna, zou ik ja, zeggen. Ik weet alleen even niet hoe lang het, het, het, het, het, het nummer duurt wat wij nog hebben. Je hebt een minuut? nummer van 3 minuten 30 klaarstaan. Ja, en we hebben nee. nu nog over. En je hebt nu... Nog drie minuten. Of drie minuten 45 over. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Dit was Alternatief FM. Volgende week zijn we er weer. En 5 april schrijf het alvast maar op in je agenda. Dan komt Alaska En heel toevallig hebben we ze toevallig ook nu net in de CD-spelen zitten. Met dat mooie openingsnummer van Actors and Lies. Tot volgende, volgende week.